De uittocht uit Egypte. Ik heb veel kaarten krijg je te zien. Het speelt zich natuurlijk allemaal af op dat hele kleine stukje daar. Je ziet daar hoe groen de, de delta is van de Nel... Het land Gozen, waar Israël woonde, dat is zo goed als helemaal zeker, dat is zo echt in dat vruchtbare gebied geweest. Want zij krijgen, hoe wonderlijk, het beste gedeelte. Je snapt dat niet. Je zou zeggen, geef het goede deel eerst aan je eigen volk en dan komt daar zo'n nomadisch volk binnen. Maar ze krijgen echt het beste gedeelte. Gozen bovenin in de vruchtbare delta van Nel. Er is altijd een landbrug geweest, tot op de dag van vandaag, maar tussen het Afrikaans continent en het Aziatisch continent. Je hebt natuurlijk hier, het, het splitst dat continent in tweeën. En Egypte is geloof ik het enige land op aarde wat op twee continenten ligt. Het ligt op een Afrikaans continent, zo kennen wij het, Egypte. Maar Egypte heeft voor een heel groot deel van zijn geschiedenis... ...en vandaag is heel die Sinaï hier, die hoort bij Egypte. Heel die Sinaï die hoort nu bij Egypte. Dus dat is, strekt zich uit over twee continenten. En in het verleden is dat niet altijd bij Egypte geweest, maar wel hele grote periodes. Dus het strekt zich over twee. Komt, dat is apart aan Egypte, is dat. Uh, het belangrijkste is natuurlijk die hele zee die daar ligt. Die dat Afrikaans continent losknipt van het Aziatisch continent. Dat wordt in de Bijbel de Rode Zee genoemd. Ook wel, dat is alweer zo handig in de Bijbel. Het wordt ook de Rietzee genoemd. En het wordt ook de Schelfzee genoemd. En het zou me niet verbazen als het nog meer namen had. Maar de, de Bijbel is dat het, heel veel dingen hebben meerdere namen. Het belangrijkste is dat ook die twee uitlopertjes daar... Die linker, die heet nu de golf van Suez. En die rechter heet nu de golf van Akaba. Maar dat is natuurlijk Arabisch. Die twee uitlopers. Zal ik zo meteen ook even een tekst voor aanwijzen. Dat ook die uitlopers heten in de tijd van de Bijbel Rode Zee. En niet anders. Nu is het Afrikaans en het Aziatisch continent geknipt. Want wij hebben een prachtig, ja, ik weet niet wie wij is... een prachtig Suezkanaal getrokken. Dus dat is nu wel doormidden door een kanaal. En dat Suezkanaal is 193 kilometer lang... en dat knipt het Oogenschijnlijk los... ...er zijn een stuk of drie tunnels... ...dat je dus toch nog die oversteek kan maken... ...tussen de continenten... ...dit is de Suez-tunnel... ...ik denk de noordelijkste tunnel... ...die is 1,6 kilometer... ...het is allemaal niet zo ver... ...ja, 1,6 kilometer is lang voor een tunnel... ...maar... ...dat is te overzien om aan te lopen... Uh, dit is de ingang daarvan. En er zijn dus wel meer tunnels. Maar in de tijd van de uitocht waren er ook waarschijnlijk drie... Ik noem dat snelwegen, want dat waren de karavaanroutes. Dat kun je vergelijken met de huidige snelwegen. Gewoon. Alleen ging je op een uh, paard of een kameel. Maar uh, je ging ook snel hoor. Dit is een oude kaart. Ja, je ziet daar de land of Goshen... Nou, ik verraad het hier natuurlijk al een stuk, maar dat zal voor niemand waarschijnlijk hier nieuw zijn. De Mount Sinai wordt daar in Midian geplaatst en niet in het schiereiland van de Sinai. Je ziet daar bovenin de Philistines... Als je in de dat zullen we zo meteen op de kaart zien, maar de weg van de Filistijnen. Dat is de noordelijke landverbinding tussen uh, het beloofde land en Israël. Dat wordt de weg van de Filistijnen genoemd, omdat die daar ook wonen. Nou, dat wordt hier op deze kaart de Wilderness of de Red Sea genoemd, omdat ze eigenlijk al hun correctie hebben aangepast. Dus de sine iwoestijn noemen zij daar de wildernis van de Rode Zee. Dat is namelijk een correcte naam. Uh, jullie weten dat we het de Sinai noemen en dat is een hele logische beredenering. Op een gegeven moment is de Sinai hier ergens geplaatst. Dat zal je zo meteen op een andere kaart zien. En die beredenering is dan ook logisch. van Als je 100% zeker weet dat de Horeb, de Sinai is Horeb, hè, dat dat daar ligt. Als je dat zeker weet, dan ga je dus ook uh, Midian... Je ziet dat dat hier ligt Midian, maar die hebben ze ook een poosje naar de, naar de overkant getrokken. Want ja, de Horeb lag in Midian. Die tekst zullen we zo meteen opzoeken. Maar zo zijn we aan die naam Sinaï woestijn gekomen, omdat de Sinaï daar geplaatst is. Daarom heet het Sinaï woestijn. En hier noemen ze het dus de Wilderness of the Red Sea. dat is een, een concrete benaming. Je ziet daar een gele stip... En daar wil ik even een tekst voor bijzoeken. Dat is Eén Koningen. Dat is Eilat. Dat is nu nog steeds een uh, toeristenplaats van Israël. Hè? Dan lees je in Eén Koningen 9, vers 26. Deze powerpoint die komt op de site van de gemeente te staan. Hè? Samen met de audio als het lukken gaat. Koning Salomo bouwde ook een vloot... In Ezeon Geber, dat bij Elot ligt. Dat is het huidige Eilat. Aan de oever van de Schelfzee. In het land Edom. Dit is een hele sterke aanwijzing. in het woord dat de Schelfzee. ook wel Rode Zee, ook wel Rietzee. Genoemd, dat dat uh, in het land Edom ligt en dat daar Eilat ligt. Nou, de, vandaar dat ik die dikke gele stip heb gezet, daar ligt Elot, dus Eilat. En de Bijbel zegt in de tijd van de koning. dat is aan de oever van de Schelfzee, in het land Edom. Nou, waar ligt Edom? Dat weten het noorden, boven Midian ligt Edom. Hè? Dat was hier ongeveer. Dat is het nageslacht van Ezou. Terwijl Midian ligt daar iets zuidelijker van. Dus Elot aan de oever van de Schelfzee in het land Edom. En dit is eigenlijk een tekst die bewijst dat die rechter uh, de golf van Akaba. dat dat dus toen Schelfzee of Rode Zee werd genoemd. Nou, Gozen lag bij de Landbrug. Waar Israël woonde, die lagen gewoon dichter. Je was er zo. Je kon zo oversteken. Toen ik kind was, dacht ik altijd... Want je kende het verhaal van de uitocht. Kende je zo goed. Het was zo vaak verteld. Ik dacht dat tussen Egypte... En uh, dat, daar, dat je dan door het water moest. Moest. Omdat dat niet anders kon. Nou, intussen weet ik wel beter. Er is gewoon een landbrug. Er liggen drie snelwegen. Je hoeft... Helemaal niet door het water. Nou, dus dat is het belangrijkste. Wat nu Sossuus en Akabe heet was toen Rode Zee. In de tijd van de uitocht hoorde het schiereiland Sinaï deels bij Egypte, met name het noordelijke gedeelte. Ik denk dat in het zuidelijke gedeelte gewoon echt wat allemaal, dat daar minder belangstelling of oorlog voor was. Maar het noordelijke gedeelte hoorde in ieder geval bij Egypte. En nu dus helemaal. Hè? Uh, de standaard interpretatie is dat de uitocht heeft plaatsgevonden tijdens Ramses II. Dat is de farao van de uitocht, wordt je wel genoemd. En jullie weten, er is vrijwel heel moeilijk uh, is daar bewijs voor gevonden: heel erg moeilijk. En dat gaat als het om de datering gaat. En dat wil ik even kort neerleggen, want het gaat mij om de, om de geografie of om de topografie. Maar wat betreft de datering is een heel nieuw onderzoek, heeft een recent plaats gehad. Ik weet niet wie de video kent, Patterns of Evidence. Wie kent die video? Oké, okay, ik, ik heb hem op YouTube gedeeltes bekeken. En de samenvatting bekeken, want die video die moet je kopen natuurlijk. Als je hem op YouTube bekijkt is ook alles gespiegeld. Want ze mogen dat eigenlijk niet laten zien. Dus het, het kijkt van geen kanten. Maar oké, okay, ik spiegel hem weer terug en ik volg het dan nog wel. Ja, Hij staat op Netflix. Oh, op Netflix. Nou, dus dat is een, een heel recent onderzoek. Uh, en die dateren de uitocht uit Egypte dus eigenlijk veel eerder. Dus die uh, dateren hem... Rond 1200 tot 1700 voor Christus. Terwijl de algemene aanname altijd is geweest 1300 tot 1200 voor Christus. Dus dan ga je van de Laat-Egyptische koningen naar de Middel-Egyptische Middel koningen. Het is dus een hele shift. En in die tijd schijnt er wel... Um, uh, ...ook archeologisch bewijs gevonden te zijn. Daar kom ik zo meteen nog op... Als, ik over, ...als we Ramses zien liggen. Maar dat is wat betreft de datering... ...die boeit mij dan op dit moment... ...verder even niet... ...maar daar is dus een ontzettend goede document over... ...dat we... In het verkeerde tijdperk kijken en daarom ook geen bewijzen vinden. Schuif je, hoeveel jaar schuif je op? 4, 400, 500 jaar als je teruggaat, en dan vind je dus wel de bewijzen van een uitocht. En dat, dat is op zich, ja, kan dat een, een septicus zou daarmee over de streep kunnen komen. Nou, de klassieke voorgestelde routes, die zie je hier. Er is nooit eenduidigheid geweest eigenlijk over die route. Het is allemaal zoeken en. Mogelijke opties, de, die groene route bovenin, dat is de noordelijke route, dat is het snelst. In principe, als je door zou lopen, maar ook in, die, in dat voorstel buigen ze natuurlijk af. Uh, de paarse route en de rode route, de, en je zal zo meteen zien, die voorgestelde routes lopen gewoon over de karavaanroutes. Het zijn gewoon snelwegen. In ons beeld hebben wij het idee dat ze door de woestijn lopen. Uh, door het zand. En, en op onbegaanbare wegen. En dat het gewoon... Nee, ze gingen gewoon op de snelweg. Als je ook dat beeld nu, dat recente beeld van die vluchtelingen die over die snelweg lopen. Dat beeld past beter dan in een zandbak. Je moet soms je beeld... Bijstellen. Die dunne lijnen, maar straks zien we een betere kaart, dat, dat zijn die karavaanroutes. Maar die, die voorgestelde routes die je ziet, dat zijn gewoon de karavaanroutes die daar lopen. Ja, en in de klassieke invulling blijf je op dat schiereiland. Want de wet is gegeven op het schiereiland Sinai. Op een of andere manier kunnen wij niet aan het idee wennen dat de wet eventueel buiten het beloofde land gegeven zou zijn. Dan gaan we nu even, de, de paarse route die je hier ziet, die, die komt in de richting. De paarse route, hij situeert de Sinaï, de Horeb, niet op het, op het, in de woestijn van de Sinaï, maar in het land Arabië. En Arabië is Midian. Arabië is Midian. En dan wil ik gelaten 4, vers 25. Dit is ook een tekst waar we niet zo goed... ...mij uit de voeten konden... ...maar ja... ...deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis... ...want deze vrouwen zijn de twee verbonden... ...het ene dat van de berg Sinaï... ...dat kinderen voortbrengt voor de slavernij... ...dat is Hagar... ...want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië... ...en komt overeen... ...het is het niet... ...met het huidige Jeruzalem... ...dat met haar kinderen in slavernij is... ...maar deze berg... ...is Sinaï in Arabië. En in een andere vertaling staat Midian. En omdat wij deze tekst kenden... ...hebben dus een aantal bijbeluitleggers gezegd... ...ja, Midian was dus niet alleen hier... ...maar dat bl blijkbaar lag dat ook aan die andere kant. En dat is een hele logische beredenering. Met die beredenering kom je ook een heel eind... ...maar je aanname moet wel kloppen. Ik heb die beredenering net ook toegepast met Eilat. Elot... Ik zeg in feite, eilot, het, het elot in de Bijbel, dat is het eilat wat we nu kennen. En er staat dat dat aan de Rode Zee ligt. Dus Rode Zee ligt daar. Dus met die beredenering kom je altijd een heel eind. En met deze beredenering hebben ze dat ook gedaan. Ze gingen er vanuit, de Sinaï ligt hier. Dat weten we 100% zeker. En omdat de Sinaï hier ligt, zal Midian ook wel daar liggen. Normaal kom je met die beredenering een heel eind, maar de aanname moet wel kloppen. Want anders beredeneer je verkeerd. En dat heeft waarschijnlijk ook plaatsgehad, die verkeerde beredenering. Dus de Sinaï ligt in Midian, in Arabië. Nou, dat reizen tussen Egypte, dus tussen Azië en Afrika... Dat wil ik toch wel even een beetje schilderen. Dat dat een volkomen normaal gegeven... Werd, je zou zeggen, zoals wij veel naar Frankrijk gaan... want we houden Of Duitsland, we houden van Duitsland, we houden van Frankrijk. Vind. Zo werd er veel gereisd tussen Egypte en het beloofde land. Wat toen Canaan heette. En het gebeurt ook veelvuldig in de Bijbel. Ze, ze gaan wat op en neer. Abraham die gaat tijdens een hongersnood gaat hij naar Egypte. Egypte, ze noemen dat daar het zuiderland, waar Abraham dan is, daar dan is dat weet ik niet precies, maar het is een stukje van het beloofde land. En hij pakt daar een retourtje, want hij gaat naar Egypte en hij gaat ook weer snel terug. De begrafenis van Jacob, Dat is een. Uh, ik heb me onderstreept omdat ik daar straks ook met kaarten van hoe die route is geweest. Dat is natuurlijk een... Uh, dat is een retourtje Egypte, Gozen, En dat was een menigte. Die begrafenis van Jacob, dat moet je eens lezen, dat is een hele indrukwekkende gebeurtenis. Niet alleen voor... Jacob en zijn Nazat, maar ook met, voor de Egyptenaren, maar ook voor de Canaanitische volkeren waar ze Jacob hebben begraven. Dat was zo'n massa, zo'n menigte. Het is een retourtje, Egypte en weer terug naar Gozen. Want ze, ze, de, ze moesten speciaal naar de grot van Machpelah, want daar is Jacob begraven. Dat ligt vlak in de buurt van Jeruzalem nu, Hebron. Gaan we zo meteen naar kijken, naar bijheven. Dus ze zijn gewoon even op en neer gegaan. Met chariots, want het was natuurlijk met, met strijdwagens. Jozef ging mee, dat was een mooie stoet. Mozes die vlucht. Dat is een enkeltje Egypte, Midian. En dat, uh, waarschijnlijk is hij op een kameel gevlucht. Als je de film Mozes bekijkt, dan wordt hij dan loopt hij met een stok door de woestijn en na een hoop geschok komt hij dan bij die die is gewoon op een kameel gevlucht en die heeft gewoon de snelweg gepakt zo, zo. maar terug ook weer Mozes wordt geroepen bij de Horeb in Midian daar wordt hij geroepen Hij wordt niet. die braamstruik was de Horeb was niet een ander plekje nou dan neemt hij weer een enkeltje Midian, Egypte en dan heb je zijn broer, ik zeg als de ophaalservice, want die haalt hem helemaal op in Horeb. Ja. Helemaal. Ja. Eigenlijk in het gebied van Jetro. Daar haalt Aaron hem op. Hij was wel een klein stukje op weg, Abraham, maar nog niet zo'n ver stukje. Dat verhaal wat ik de vorige keer verteld heb over die bloedbruidegom. Ja. Dat vindt plaats aan de voet van de Horeb. Ja. Daar vindt dat plaats. En daar komt Aaron Mozes ophalen en dan zegt Sipporah, weet je wat, ik blijf wel thuis. Ze is een stukje op weg, maar eigenlijk zegt ze, ik blijf wel thuis. Zij blijft in Midian, want Aaron gaat hem helemaal ophalen in Midian. En Aaron was oud, net zo oud. Dus dat ging gewoon heen en weer tussen Egypte en um, het blote land. Nou, de zonen van Jacob die gaan natuurlijk al twee keer graan halen voordat ze er met z'n allen naartoe gaan. Dus dat is twee keer een retourtje aan egypte En dan uiteindelijk vestigt Jacobs familie zich zijn enkeltje Kanaan-Egypte. En nergens hoeven ze over water. Nooit. Totdat er een uitocht komt, een enkeltje Egypte beloofde land. En dan ineens lees je dat ze over water moeten. Die routes die ze hebben geloofd. Al die voorbeelden die ik net heb gegeven... Je ziet daar die groene routes. Hier, dit zijn oude caravaanroutes. Dus oude snelwegen. En die noordelijke route, dat is de weg van de Filistijnen. Dus de noordelijke caravaanroute. Stel dat je dat in de Bijbel ziet staan... Dan weet je, oh die gaat langs de Middellandse Zee-kust. Noordelijke route. Dan heb je een middelste route hier, de centrale route. Die, die gaat zo. En dan heb je een de zuidelijke. Deze... Bam, en die gaat één keer, steekt hij het Schiereiland van de Sinaï over. In één keer. Waarschijnlijk heeft Mozes, die, toen hij die vluchtte op die kameel, die zuidelijke route genomen. Want Mozes wilde Egypte uit. En je moet bedenken dat waarschijnlijk dit gedeelte toch ook bij Egypte hoorde. En hij wilde Egypte. Uit. Als het volk 40 jaar in de woestijn hier zou hebben gelopen. dan zou je bijna kunnen zeggen. Dan hebben ze 40 jaar in Egypte rondgelopen. Dat is raar. Want er staat honderden keren in het woord. Ik heb u met sterke hand en met uitgestrekte arm. heb ik u uit Egypte geleid. Dat zou op zich al raar zijn. Even kijken. Dan staat er. Moze, ja, dit is de vlucht van Moos. Maar ik wil nog even deze karavaanroutes. Dat, dat zijn ja, die groene routes. Daar moet je gewoon aan denken. Daar is gelopen. Dan heb ik daar twee pijlen in gezet. De Sineïboek, kijk, als je even Mozes neemt. Stel dat Mozes de zuidelijke route heeft genomen. Mozes was natuurlijk onderlegd in de kaarten. Hij was als prins, hij had alle wetenschappen. Die er waren, daar was hij in onderlegd. Hij kon paardrijden, kameelrijden, hij kon vechten, hij kon kaart lezen. Mozes denkt, ik moet vluchten. Dus hij neemt gewoon de Ik vermoed, als ik Mozes was en ik zou in zijn. Dan, ik probeer me dat al te verbeelden. Van, stel dat ik dat was en ik had die kennis gehad. En ik moet als een speer weg, dan zorg ik dat een kameel is. En ik zorg, dan neem ik die zuidelijke roet en ik steek als een speer die Sinei over. Dat heette toen niet zo, maar oké. Okay. Die sine ivoestijn Stein die is 200, hier van pijl naar pijl, is 264 kilometer. Is ver, maar je moet een beetje in, in Nederlandse termen denken. Het is gewoon de, van ons land, als je dat doorsnijdt, dan ben je er. En dan ga je wel niet met de auto. Maar hij hoeft hier geen week over te doen. Dat hoeft hij niet. Je moet eigenlijk het idee hebben dat die groene karavaanroutes, dat het een soort snelwegen zijn. De onderste route, die gaat langs de golf van Akaba en die buigt acuut naar het zuiden. Dit is eigenlijk de snelste route. Zup, zup. En bij die punt daar, waar nu Eilat ligt, daar heb je dus een knooppunt, eentje richting het noorden, naar het land van Edom. En eentje richting het zuiden, naar het land van Midian. Oké, okay. dus dan heb je een beetje de afstanden. Het is ver, maar te overzien. Als Mozes geroepen wordt, is hij bij de Horeb in Sinaï. Waarschijnlijk ligt dat hier ergens. Hier ergens. Daar is hij de kudde aan het... Hij werkt daar als schaapherder. Dan wordt hij daar geroepen. Daar. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jetro En hij kwam bij de berg gods, de Horeb. En dan zegt God iets heel bijzonders als hij hem roept. Dat is Exodus 3, vers 12. Dan wordt hij geroepen en dan zegt Yahweh ja, tegen hem voorzeker. Ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. En wat is dat? Je zou zeggen, hij, had al, hij was al melaats. En hey, de melaatsheid was weer weg. En zijn stok was al een slang geworden. En hij had de stok alweer kunnen pakken. En hij moest toch wel overtuigd zijn intussen dat, dat het wel goed zat. Dat de Heer hem zond. En dan zegt God, maar ik, ik ga jou... Een, een derde teken geven, zodat je zeker weet. Dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezond heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. God zegt eigenlijk al, hier moet je weer terugkomen. De route die jij gelopen hebt, hij is gevlucht geweest. Mozes wist ook welke route die moest nemen. En hij wist ook al, God zegt hem al hier, jij moet hier terugkomen. Want wij denken, toen Mozes uh, het volk vooruit ging en, en dat, dat Mozes dacht, mijn hemel, weet, waar moet ik heen? Dat heeft hij niet gedacht. Hij wist gewoon, ik moet naar de Horeb, want wij gaan God daar dienen. En daar ben ik geroepen en daar moet ik naartoe. Hij, hij wist waar hij heen moest. Dat, die rode stip wil ik toch eventjes nu iets zeggen. Uh, dat is uh, Avaris. Dat schijnt de nederzetting te zijn die ze dus gevonden hebben in die video die je niet mag zien maar toch kan zien. En dat, is, dat ligt onder de stad Ramses. En de, de, daar hebben ze een, een Semitische nederzetting, dus een, een, niet een Egyptische nederzetting, maar een Semitische nederzetting. Dat kunnen ze heel makkelijk al herkennen. Hebben ze daar gevonden en ze gaan er waarschijnlijk vanuit dus dat, dat, dat het bewijs is dat daar een... Uh, Israëlieten hebben gewoond. Maar die ligt onder Ramses. Dus je moet dieper graven. Verder vandaar dat ze ook dus die 500 jaar terug zijn gegaan in de tijd. Daar vinden ze ook een tomb van, van, van Jozef. En nog uh, elf andere tumps. Dus de, de stamvaders die daar een soort graven hebben. En Jozef hebben ze meegenomen. Hè. Dat is natuurlijk ook een heel gedoe. Ik zie dat al gewoon voor me. Want die hebben ze dus 40 jaar... Kijk, Jacob is begraven. Zp, zp, weet je wel even een retourtje. Mozes, daar hebben ze toch 40 jaar met die sarcofaag gelopen. Ja. Het idee, hè? Hij stond op elkaar hoor, ze hoefden hem niet te sjouwen. Maar uh, dat idee. Nou, Mozes wist de weg naar Egypte, hij had hem eerder gedaan. Hij neemt gewoon dezelfde route als heen. En Aaron ook, die had hem opgehaald, ze hadden die route. Dus Mozes wist gewoon waar hij naartoe moest. En dat, dat is ook pas voor mij, Aaron ontmoet hem echt bij horen, Dus die heeft heel die route gegaan. Dat is allemaal niet zo ver. Die begrafenis van Jacob wil ik ook nog even iets over zeggen. Je ziet daar Hebron liggen. Daar is de grot van Machpela. Daar lag Abraham al. Sarah lag er. Isaac lag er. En daar wil Jacob ook begraven worden. Ja, zit Ik zit even te denken welke vrouwen er nog meer liggen. Lea. Rachel niet, nee. Maar als je ziet Hebron... Ik ga even terug naar die kaart. Als je dus e als Egyptische begrafenis doet... Snel naar Hebron wil... En je hebt de farao bij je. Onder Farao, Jozef. Nou, dan ben jij uitgerust met strijdwagens. En een menigte is het. Dan neem je die middelste route hier. Dan ga je hierheen. En hier ligt Hebron. Dus het is één karavaanroute. Daar ben je gewoon zo. Dus één weg... En daar hebben ze Jacob begraven. Ik zal even die tekst lezen, Genesis 50. Ook om jullie van het idee af te helpen dat het een geschok was. Want dat is het beeld wat je hebt. Met hem gingen mee. Bij de begrafenis, 50 vers 9. Zowel wagens als ruiters, en het was een zeer grote menigte die Jacob begroef. Maar als jij wagens en ruiters bij je hebt, dan ga jij over een goed begaanbaar weg. Het is geen Ehm ook het verschil, het idee, dat, uh, die, die begrafenis, ik zie dat nu zo, dan denk ik, God, dat is een soort oefening geweest in de uitocht. Ze zijn even gegaan en weer terug. Alleen er was een groot verschil, zij gingen rechtstreeks naar het beloofde land. Daar, want Hebron ligt vlak bij Jeruzalem, zij waren daar ook zo. Ze gingen rechtstreeks en uh, ja, Mozes wist dat hij naar Horeb moest, dat lag niet daar. En uh, de kinderen, bij de begrafenis van Jacob blijven de kinderen achter... En uh, dat is natuurlijk ook de garantie op terugkeer. Dat lees je ook in vers 8 en voor. Wie gingen er mee? Verder heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader. Alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen... lieten zij in de landstreek Goossen achter. En dat is het grote verschil met de uitocht. Toen ging alles mee. Dat is een groot verschil. Maar je zou zeggen, dit was al een soort uh, oefening die ze hebben meegemaakt. Nou, dan lees je dat, dat degene die dit schrijft, die heeft het over de overzijde Hebron aan de overzijde van de Jordaan. En als ik dat dan lees, dan denk ik, hé, wat raar, Want de overzijde van de Jordaan is altijd die kant, er staat niet het Westen van de Jordaan, maar de overzijde, En dat bewijst eigenlijk dat degene die dat schreef op dat moment, die bevond zich aan deze kant en die schrijft en die zegt aan de overzijde van de Jordaan. Dus het bewijst eigenlijk dat de schrijver op het moment dat hij dat schrijft in, in Midian of Edom is. Hij is aan de over, en dan zegt hij, we hebben Jacob begraven aan de overzijde van de Jordaan. Eigenlijk in het beloofd land. Dus dat, als er westen of oosten staat, dan is het anders. Maar er staat overzijde. Dus je moet kijken, waar is de schrijver? Dus Mozes schrijft dit vanuit het over Jordaanse. En dan zegt hij, ze hebben hem aan de overzijde begraven. Dat zijn allemaal van die, daar, daar tuimel je in als je dat niet goed bedenkt. Nou, dus die grot van Magpela bij Hebron, die liep langs de centrale karavaanroute. Daar een goed begaanbare wegen, een menigte karren en paarden, alles ging erop. Ja? Ander beeld. Nou, dan gaan we de uitocht eens inzoomen. Eerst is de grove route. Je ziet dat uh, land de en je ziet daar de plaats Ramses, wat dus waarschijnlijk daaronder Avares is... Uh, direct zie je dat Misraim is Egypte. Dat zijn we van de... Als er Misraim, dat is Egypte. The Wilderness of the Red Sea. Nou, dit is een beetje grof, de route. En de doortocht die zij hebben meegemaakt... dat is de doortocht geweest... wat we nu de golf van Agaba noemen. Agaba. Mozes dolde niet. Hij wist waar hij heen moest... Hij liep de bekende weg, Exodus 3 vers 12, heb ik net gelezen. Maar er gebeurt voor Mozes wel iets vreemds, want in Mozes optiek moest hij zo, hup, hierover en hup, naar Midian, naar zijn schoonvader. Zo moest hij lopen. En als hij dan hier is, dan spreekt God tegen hem. Exodus. Exodus. 13, vers 17. God die, die stelt zich wel op als een strateeg, want die kent zijn volk. Dat is eerst even die. Zo dus 13, vers 17 en 18. En dan 20. Ja. Toen de farao het volk had laten gaan is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, de Noordroute, ja, dat weet je nu, de Noordroute. Hoewel dat korter was, nou dat hebben we gezien, dat was veel korter. Want, zei hij, anders zal het volk berauwen, zal het, het berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terug. Daarom leidde God het volk langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uh, uit het land Egypte. En de, be de beenderen staat daar dan nog die ze meenemen. Dus God zegt niet die noordroute. Ik doe ze of de centrale of de zuidroute, want ik ken mijn volk. En dat, dat, dat God strategisch is, God kiest duidelijk een omweg. God zegt eigenlijk, uh, dit gebied hier, dat is vijandelijk gebied... maar dat moeten ze maar als laatste innemen. Als ik ze laat via de oostkant het laat innemen... Dan, dan moeten ze dus het land echt veroveren vanuit die kant, van het oosten innemen. Dan heb je dat, dat je niet meer terug kan. Dat is zo strategisch van God, dat die uh, vijandelijke gebieden ook zo lang mogelijk hier, die zijn het laatst ingenomen. Om, uh, ja, je, en van de oostkant intrekken, dat is iets, de, de, daar he, God heeft iets met het oosten. Dat weten wij. De heerlijkheid van God is ook uit de, de tempelingang stond altijd op het oosten al. De heerlijkheid van God is ook door het oosten vertrokken uit de tempel van Salomo. Via de oostpoort. Hij is ook via het oosten de stad uitgegaan. En Ezekiel ziet ook in zijn visioen dat de heerlijkheid van de Here door het oosten ook weer binnenkomt. En daar plaatsneemt. En misschien is het ook wel op die manier uh, belangrijk dat ze van het oosten... Af het land gaan veroveren. Misschien is dat een parallel, maar het is een idee. Dan zegt bij uh, vers 20: Toen braken zij op uit Succot en sloegen hun kamp op bij Ethan aan de rand van de woestijn. Nou, je ziet hier, je ziet dat Ethan weer, dan zijn ze dus aan de. Over, dan zijn de woestijn al over, dus als ze staat aan de rand van de woestijn, dan zitten ze alweer bij het water, aan die kant. Snap je? Dan zijn ze er al doorheen. Bij Ethan, de blauwe stip, je ziet daar een blauwe stip hier? Hier, bij Ethan is de woestijn voorbij, want daar kom je alweer bij. De kust. En daar moet Mozes gaan afwijken van de snelle route. In plaats dat hij dus rechtstreeks hier naar Midian moet. Want die, die route kende hij. Moet hij hier, is er ook een paar, hier zie je dat hij een stukje terug moet. Zie je dat bij die blauwe stip, dan moet je eerst een stukje terug. En dan kan je weer zuidelijk op een andere karavaanroute. En dat zegt God ook dat hij een stukje terug moet. 14 vers 1 Toen sprak Jaweh tegen Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren. Ze dus moeten een stukje terug en hun kamp opslaan voor Pi Hagarot tussen Migdol en de zee voor -sefon. Daar Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. Dus ze gaan een stukje terug en nemen de zuidelijke route. En ze zakken dus, in plaats dat ze dus hier oversteken, een stukje terug en zakken af. Naar hier toe, naar het zuiden. En dan zegt de farao: het is wel logisch dat de farao dat zegt. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. Dat is logisch dat die farao dat denkt, want die farao wist ook al dat die rechtdoor. Had kunnen gaan. En dat hij naar Midian had kunnen gaan. En, hij, en nou ziet hij dat, dat hij naar het zuiden gaat trekken. En dat hij in feite in Egypte blijft. Dat is wat Faro ziet. En dat Faro zegt. Ja, daarom denkt Faro ze zijn verdwaald. Nog gekker. Want ze gaan op een gegeven moment. Je ziet daar is dat Etam hier. Dan gaan ze naar het zuiden. En tot die blauwe pijl. Is het de karavaanroute. Daarna. ...gaan ze off the road. Dan gaan ze lopen in een drooggevallen wadi. En die, het was voorjaar, we weten na Pesach... Zijn ze ...de uitocht is met Pesach, dus voorjaar... ...die wadis lagen droog. Dus daar kon je overheen. En bedenk, ze hadden ook karren, zwangere kinderen... ...ze hadden alles bij zich. Dus mm -hmm. zij gingen over karavaanroutes... ...en die wadis waren droog. Het was begaanbaar, anders ga je daar niet met uh, karren. Ze hadden echt karren bij zich... Dus ze gaan off the road. Dat is het laatste stukje. Dat ze bij, dit zijn die plaatsnamen die ik net voorlaas. Hier heb je dat piehuppelepup. Uh, en daar heb je Baal Sefon. Dat ligt in Midian. Baal Sefon. Baal is natuurlijk afgod. Dat ligt in Midian. En daar moeten ze zich tegenover opstellen. Even om een idee te geven hoe ver ze hebben gereisd. Vanaf het vertrek. Dus dat Ramses tot waar ze nu aankomen, off the road, hier, daar, is 200, 426 kilometer heb je het over. Ver, maar ook niet achterlijk ver. 426 kilometer met elkaar hebben ze wel een aantal dagen over gedaan, maar daar hoef je geen weken over te doen. Ik denk dat al die karavaanwegen gewoon, die hebben gewoon verstopt gezeten voor een, peri uh, voor een aantal dagen. Gewoon verstopt. En ik daarom weet, denk ik ook, al die volkeren die weten dat, dat er een uittocht was. Want het lag gewoon verstopt. Dat denk ik. Maar oké. Okay, ze gaan hier, in mijn optiek, off the road. Oh, het laatste stuk. Maar ze hebben dus 426 kilometer erop zitten. Over dat aantal, ja ik weet van die hoge aantallen. Er is ook nog geen eenduidigheid natuurlijk over. Hè? Hoeveel waren het er nou? We gaan even inzoomen op dat laatste stukje. ...waar ze dan aankomen. Dat is bij die pijl daar, die, die derde pijl. Dat is, ze gaan hier dus off the road... ...en dan gaan ze door die wadi... ...en dan komen ze hier op een enorm strand... ...waar een miljoen mensen op kunnen. Dat is heel groot, dat kun je ook op internet... ...ik vind dat zo leuk om dat in te zoomen... ...je kan het allemaal nu ook zien. Dan komen ze daar aan. En op een strand kun je natuurlijk de allermeeste mensen herbergen. Daar is het groot... Hier zie je het strand dus vanaf de, waar ze van... Uh, je ziet ook dat het een wadi is, want de sporen van de delta die zie je. En de wadi is nu droog. En op dit strand is het idee dat ze hier zich verzameld hebben. En daarom zegt die vader ook van... Hé, hey, de woestijn heeft hen ingesloten. Ze kunnen niet, ze kunnen niet verder. Hier zie je het uh, mooier en dan ja. vind ik hem ook zo mooi, want als, als ze door zo'n canyon aankomen, Exodus 14 vers 19, dan kan je je ook voorstellen dat de wolkolom van de heren dat helemaal af kan sluiten. Toen verliet de engel van God die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en hij ging achter hen aan. Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet de nabijheid van de ander zien. Heel de nacht. Ik kan je voorstellen dat Gods wolkolom, als je die hier zet, in die canyon, dat het helemaal dicht zit. Dat dat, ja, je kan een canyon makkelijk afsluiten op die manier. Zo is het ook, voor mij kreeg het een beeld van ja natuurlijk zo is het af te sluiten. Je moet dan weer helemaal om en een andere wadi vinden. Om op datzelfde strand te komen. En dat is er misschien. Je ziet hier nog een, oh, een, een, een wadi aankomen. Maar die is heel hoog denk ik. Die is niet begaanbaar. Dus deze wadi... Dat is de enige, je ziet het ook wel aan de sporen, die daar op dat strand uitkomt. Dus als daar de wolkolom staat, ja, dan kan de Faro er niet bij. Nou, Dan zie je hem nu vanuit, uh, vanuit de Wadi. Zie je hem. Dat uh, dit dat strand is, dat daar aan de overkant uh, Baal Sefon ligt. En uh, je ziet dat uh, in die kaart wordt Mount Sinai heb wordt daar gesitueerd en dit is Baal Sefon. Je hebt nu de zicht op de wadi en het strand. Waarom wil God dat ze daar oversteken? Dit is die, uh, de Egyptische kant. Je ziet ook dat op die kaart bij dus dit strand hier Egypte staat en daar Saoedi-Arabië. We gaan even onderwa- dus nu nu wij bij Egypte. Dit is dat strand. Ga je onder water kijken met diepte lijnen, dan zie je dat daar een, een landbrug onder water zit. Dus de overtocht was niet alleen droog, maar het is ook veilig. Want als je een paar kilometer naar links, was, was wel lief van de Heer God geweest dat hij droog had gelegen. Maar als je dan vervolgens allemaal in het ravijn stort, nou, dan ben je er nog niet. En nogmaals, ze hadden bejaarden bij zich, vee, kinderen, ook nog zwangere vrouwen denk ik. Want dat ging allemaal gewoon door. Dus God zoekt een plek. En het is ook logisch dat daar een landbrug is, want daar komt die wadi. Ja, het, het slipt daar vol. En dat loopt zo glooiend naar de overkant. En elke andere plaats zou gevaarlijk zijn geweest. Dus God laat ze daar. De onderwaterlandbrug heeft een glooiend taluut aan beide zijden. Ja. Daar kunnen ze oversteken. Ja. Van de bovenkant ziet dat er zo uit. Ja. Van de bovenkant dan zie je dat strand links. Dit kun je ook allemaal, als je... Ga maar vanmiddag Google Maps, op satelliet zetten. Ik kan het allemaal zien. Hier hebben ze dus geologisch onderzoek gedaan. Hier. Want ja, als jij uh, denkt dat de uitocht daar is geweest... Want nogmaals bij de Bittere Meren, de eerste locatie... Dat heb ik niet eens genoemd net. Nee. Hebben jullie dat wel? Dan moet ik zoveel dia's terug dat uh, bij de Bittere Meer, dus waar wij het Zuuskanaal nu gegraven hebben... daar wordt natuurlijk verondersteld dat het doortig is. Maar daar hebben ze nooit bewijs kunnen vinden. En nu zijn ze hier gaan zoeken op dat, of die ondiepe bodem. De bodem van de Landbrug, daar bewijst toch wel dat daar iets gebeurd is... want daar hebben ze deze wielen gevonden, van een, uh, dat is van een chariot... Een, een strijdwagen en dat is omdat het zes uh, spijlen heeft, daar, daarvan zeggen ze dat is specifiek een Egyptisch wiel. Vijf is dan weer, een, maar specifiek een Egyptisch wiel. En daar hebben ze de meerdere van gevonden. Wat ze daar ook gevonden hebben, dat zijn mensenbotten en paardenbeenderen. De Israëlieten hadden geen paarden, hè? die hadden ezels. Kamelen en vooral klein vee, maar heel weinig kamelen, veel klein vee, maar wel ezels. De Egyptenaren hebben geen ezels: die hebben paarden. Dat is, die hebben paarden. En kamelen, en kamelen. Maar de, de farao ging waarschijnlijk met paarden: ruiters, staat er. Die hebben ze gevonden, mensenbotten en paardenbeenderen. En ja, of ze dat onderzocht hebben, weet ik niet. Je zou die mensenbotten eigenlijk genetisch moeten bekijken of dat bijvoorbeeld Egyptisch DNA is. Maar heb ik verder niet op opgegoogeld of gezocht. Maar aan botten kun je natuurlijk ook nog DNA aan onttrekken. En kijken wat voor ras ligt hier. Want de Egyptenaren zijn verdronken, de Israëlieten niet. Dus dat zal ook wel een andere bot hebben, hè. Nou, dan komt het volk, dus aan de overkant, en dan is hij eigenlijk, al, is, is, Mozes is thuis, want Mozes woont niet in Egypte. Mozes heeft 40 jaar in Midian gewoond. Hij is gewoon thuis. En dan lees je dat na de doortocht Jeter op bezoek komt. Ja, is logisch. Jeter woont er vlakbij. Uh, eigenlijk komt het volk Israël op bezoek bij hem. Daardoor andersom. En dan lees je dus ook dat Sephora zich weer bij hem voegt. Ja, die woonde daar. Bij haar vader. Die was daar gebleven. Dus op dat moment voegt ze zich weer bij hem. En dat is allemaal ontzettend logisch. Terwijl als natuurlijk de doortocht hier geweest was. En ze kwamen hier. En Jetro was hier op bezoek gekomen. En Sephora had zich hier bij. Dat is helemaal niet logisch. Die komen pas als ze aankomen. In Midian. En je ziet, hier wordt de Sinaï gesitueerd. En en, en dan gaat Mozes gaat daar natuurlijk ook naartoe. Want dat zou het. Teken zijn. Dus hij gaat gewoon daar. Hij weet waar hij naartoe moet. Die 40 jaar had hij hier rondgedold met schapen. En nu is hij daar met 2,4 miljard schapen. En hij gaat gewoon, hij heeft een hele grote kudde. Hij heeft geoefend met een schapenkudde. En hij moet dus een enorme mensenkudde door die woestijn leiden. Maar het is zijn thuishaven, zijn plek. Hij weet hoe de woestijn werkt. Hij weet hoe je daar moet. Overleven. Hij heeft natuurlijk de hulp van de Heere God. Maar hij is een woestijnkenner. En hij is thuis. Hij kent elk streukje, Elk 40 jaar daar gezwerven En nu zwerft hij daar met het volk. En dan hebben ze nog iets gevonden. De Horeb. Dat is de Jebel El Lods. Jebel el Los, dat is Arabisch voor berg der wet, denk ik. Als ik dat even lol, is het natuurlijk wet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De, de, de, en Jebel, Jebel is berg, dus is gewoon berg der wet. Zo heet die ook, Mooi. die berg, in het Arabisch. Als je op naar uh, Google gaat en, je gaat en je trekt Jebel el Los in, dan kom je daar. Want zo heet het nu ook nog. Uh, daar hebben ze een berg, uh, die Jebel el Los is een zwart van boven. Nou, ja, dat vinden ze ook leuk, want er staat. De berg Sinai was geheel in rook gehuld. omdat Java in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. Dus de punt van de horeb is zwart geblakerd. Van, van Jebel et Los is zwart geblakerd. Zo moet ik het zeggen. En ik meen dat dat inderdaad de horeb is. Hebben ze nog meer gevonden, onderaan die Jebel et Los. hebben ze een, een voet, aan de, aan de voet van die berg, hebben ze een begin van een altaar. Gevonden. Het gouden kalf heeft daar natuurlijk plaats gehad toen Mozes daar was. Ze hebben daar tekeningen van een menorah gevonden in een steen. En hier zie je een kalf. Zie je? Dus uh, ja, als je bij gebrek aan pen en papier zet je natuurlijk je herinneringen in steen. Dat is juist zo prachtig. Dus dat hebben ze daar uh, gevonden. Vandaar dat het ook heel logisch is dat dat de plek van de Horeb is. Archeologisch onderzoek in ieder geval heeft daar iets gevonden. Terwijl bij de klassieke route, bij de Bittere Meren, de doortocht, hebben ze niets gevonden. Waar nu de Sinaï gepositioneerd wordt, hebben ze ook niets gevonden. Maar hier vinden ze iets. Dat is gewoon het, uh, het verschil met... Uh, met de klassieke invulling nou dan wil ik na de pauze terug in de tijd, want we hebben nu de uitocht gehad, maar ik wil helemaal terug het moest in deze volgorde dat zal je straks snappen ik wil helemaal terug in de tijd, naar het begin naar het paradijs ja. en het zal zo meteen duidelijk zijn waarom het in deze volgorde uh, moest en, uh, ja, dat is even om jullie gedachten te uh, breken, want anders duurt het te lang voor jullie ik zet nog even een oude kaart erbij voordat ik naar het onderwerp ga. Ze plannen dus hier. Dit zijn de bittere meren. Die, die strook van uh, meren die je hier hebt. En het Suezkanaal verbindt nu die bittere meren. Dat Suezkanaal wordt dus onderbroken door de bittere meren. Daar hoefden ze niet te graven, want er lag al wat. Daar wordt dus verondersteld dat hier in de klassieke interpretatie... dat bij een van die... bittere meren de doortocht heeft plaatsgehad. Terwijl langs die bittere meren kun je er gewoon langs. Ze waren ook... dat klopt ook niet met het feit dat ze ingesloten zouden zijn. Want die bittere meren daar kun je gewoon... langs. Terwijl dat op dat strand van Nubijboe... natuurlijk niet kan. Dus dan klopt het al niet dat ze ingesloten zijn. Uh, daar liggen ook gewoon... karavaanroutes om te lopen. Plus de doortocht... Uh, is hier... In feite veel indrukwekkender. Want je steekt hier toch een rivier. Of nee, dat is geen rivier. Een golf. Een, go, een golf van Akaba. Van 20 kilometer. Ja, en die rivieren of die bittere meren hier. Dat zijn toch veel kleinere. Dus de doortocht is daarmee eigenlijk veel imposanter geworden. Daar gaan we. We gaan helemaal terug in de tijd. Waarom kon Abraham niet uitgroeien tot een uitverkoren volk? Daar waar hij was, in Ur der Galdeeën, want daar woonde hij. Hij moest uitgroeien tot een uitverkoren volk, maar kon hij niet gewoon daar blijven. Waarom moest hij weg? Was er geen plek daar in Ur? En was er dan wel plek in het beloofde land? Woonde daar niemand? Nou, we weten dat de Canaanitische volkeren daar woonden. Was het vanwege afgoderij dat hij uit Ur weg moest? En was er dan in het beloofde land geen afgoderij? Had Abraham het niet naar zijn zin in Ur? Waarom moest hij nou weg? En als vreemdeling woon in een onbekend land, zat Abraham daarop te wachten? Wat was er zo bijzonder aan dat land? Waarom juist daar? Kijk, wij weten gewoon, Abraham werd geroepen uit Het en moest naar... Why? Had gewoon Urda van uitverkoren. Was daar uitgegroeid tot een groot land. Afgoderij was er ook in Kanaan. Het was ook bezit. Kanaan, maar Kanaan was het beloofde land. Waarom? Nou, dan gaan we eens een paar prachtige teksten zoeken. God heeft een relatie. Wij zeggen altijd, God heeft een relatie met mensen. Maar als ik de Bijbel goed lees en je leest goed... dan heeft God ook relatie met land. Met land. Want wat zegt hij over het land in Jeremia? Veel herders... ...hebben mijn wijngaard, dit gaat dus over het beloofde land, Israël, te gronden gericht. Zij hebben mijn stuk land vertrapt. Mijn begerenswaardige, staat er. En in een andere, de Weerliebrood zegt vruchtbaarste. zien een statenverdeling zegt, mijn begerenswaardige stuk land gemaakt tot een woeste wildernis. Dit is Jeremia 12, 20. God zegt gewoon, het is mijn stuk land... Het land is Gods eigendom. Dat, je leest dat in Jeremia 2, vers 7 en het wordt ook wel het land van Jaweh genoemd. Ik wil Jeremia 2, vers 7 even opzoeken. Ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten. Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u mijn land en u hebt mijn eigendom tot een gruwel gemaakt... God zegt, alsof God het voor zijn, voor de grond opneemt. Dit is voor mij. Het land is Gods eigendom. God troost de grond, de bergen en de beekbeddingen. En nou dat, ik zag dat laatst en dacht ik, wat is dit mooi. Ezekiel 36, vers 1. In dit hoofdstuk, dat zeg ik even zelf nu, spreekt God tegen het land. De grond die van hem is. En dan zegt hij, u menskind profiteer tegen de bergen van Israël. En zeg, bergen van Israël, hoor het woord... ...van Yahweh... ...profiteer in vers 6... ...profiteer daarom over het land van Israël... ...en zeg tegen de bergen... ...en zeg tegen de heuvels... ...en tegen de waterstromen... ...en tegen de, daken, de dalen... ...zo zegt Adonai Yahweh... ...heren, heren... ...zie, in mijn na en in mijn grimmigheid ...heb ik gesproken... ...opdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt... ...u hebt de smaad van de heidenvolken gedragen... Ze, ...ze liepen op jouw grond... Vers 9, want zie ik, Yahweh, kom naar u toe, ik zal mij naar u toewenden en u zult bewerkt en bezaaid worden. Hij spreekt tegen de aarde, hè? tegen de grond. Ik zal de mensen op u, het is zo beeldend, talrijk maken, heel het huis van Israël in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinopen herbouwd. Vers 11, ik zal mens en dier op u talrijk maken. Zij zullen taalrijk worden en vruchtbaar. Ik zal u doen bewonen... als in vroegere tijden. Hé. Hey. Ik zal u meer goed doen... dan in het begin. Dan zult u weten... grond, aarde... Je moet echt naar beneden wijzen. Uw aarde, grond... zal weten dat ik... Jaweh ben. Ik zal mensen... over u doen lopen... Namelijk mijn volk. En zij zullen u in bezit nemen. Gods troost de grond. Het is heel bijzonder. En vers 11 is het meest bijzonder. Ik zal u doen bewonen als in vroegere tijden. Hé, hey, wat zijn die vroeg... vroegere tijden? En ik zal u meer goed doen dan in uw begin. Dat ga je straks zien. Uw begin. Het begin van die grond. En ik zal u nog meer goed doen dan uw begin. Er was iets met deze grond in het begin. Het land was eerder uitverkoren dan het volk. Op uitverkoren land hoort een uitverkoren volk. En daarom moet Abraham daarheen. Hij moet naar dat uitverkoren land. Dat was veel eerder uitverkoren dan het volk. Maar Abraham, of God heeft een rechtvaardiger gezocht onder de volken. Rechtvaardiger, rechtvaardiger. Daar. Rechtvaardigen. Die breng ik naar mijn wijngaard. Mijn land. Want dat land was al uitverkoren. Vroeger tijden, uw begin. En dan zal je straks zien dat dat de schepping is. zal je straks zien. Dat is een begin van dat land. God heeft een relatie met dit land. En dat ga ik nu zetten, zet ik dat bam zo neer. En straks zal ik proberen dat te bewijzen. Waarom? Het is zijn tuin, het is de Hof van Ede, het paradijs was daar. De levensrivier ontsprong daar en de levensboom stond daar. En God had daar met Adam gewandeld. En God en mensen hadden daar samengeleefd. Dat is zoiets. En dat wil God nog steeds. Want dit gaat gebeuren. Op datzelfde stuk land. En waarom moet Jezus in Israël terugkomen? Omdat hij in de Hof van Ede terugkomt. Hij gaat doen. En daarom is die tekst ook zo bijzonder. Uh, wat zei ik van uw begin. Vroeger tijd uw begin. Ik zal u. Vers 12. Ik ben al zo erg hiermee. Ik zal u meer goed doen dan in uw begin. Dus het gaat nog mooier worden dan de schepping. Straks. Bij, de, bij het hersteld paradijs. Ga ik zo meteen. Het hersteld paradijs. Gaat nog mooier worden. Waarschijnlijk gaat er nog veel meer mensen. Nog mooier. Meer. Heerlijkheid van de koning is gelegen in het aantal onderdanen. Het wordt nog mooier. Is daar bewijs voor? Nou, dit zijn van die bewijzen waarvan ik ook weer herhaal. Voor de gelovige is het een vreugde. En de ongelovige, die zal niet zeggen van nou, nou, nee, nou zie ik het hoor. Dat is, dat is gewoon niet zo. Dat, ik, ik besef hoe, uh, je, je denkt in modellen. Dit is een model. De Hof van Ede. Genesis 2, dat is natuurlijk voor de zondvloed. Dit is dus echt hoofdstuk 4 uit mijn boek Stevig gekost. Daar ontspringen, hoofdstuk 2, vers 10, een rivier kwam voort uit Ede. Heel belangrijk, hij ontsprong in Ede. Hij eindigde daar niet, hij ontsprong daar. Om het hof te bevochten, en vandaar splitste de, hij zich in vier hoofdstromen. Het belangrijkste is, hij ontsprong in Ede. En die vier hoofdstromen, die, nou, hebben deze namen, dat is de pison. Dat uh, wordt ook wel de hav havila. En er wordt van gezegd, daar is het goud, de balsamars en de onyx. Nu is dat, en nu, want we kunnen niks terugvinden, is het een fossiele rivier. We vinden dus een fossiele rivier terug, nu. De gion... Uh, die stroomt door Kush, Eti dat is Ethiopië. Kush, dat staat er ook. Gion Kush. Uh, die rivierbedding ligt nu in de Rode Zee. Daar ga ik zo meteen plaatjes van laten zien. Dan staat daar wat wij als Tigris vertalen. Maar er staat Gidekel. En dat is waarschijnlijk inderdaad de Tigris. Dus dat is al terecht vertaald. Maar er staat Gidekel. Uh, en daar staat dat hij, ten oosten, dat hij naar het oosten gaat, naar Assingen. En die ontspringt nu in Turkije. De Tigris. En onze enige houvast waar we echt iets aan hebben, dat is de uifraat. Eindelijk. Eindelijk een rivier die we kennen. En uh, die ontspringt ook nu in Turkije. Ontspringt daar. Dat is wat we nu weten. Vandaar is ook helemaal niet gek omdat die Uifraat en die Tigris onze enige houvast zijn, van nou, hè, nu weten we iets... Is, het, uh, ...is de Hof van Ede altijd gelokaliseerd in het gebied van de Uifraat en de Tigris. Dit is trouwens die uitloper. Straks komt er een overzicht. Daar gesitueerd, die rode stip, dat is Ur. Daar zat uh, Abraham, woonde daar... En hij wordt hier, het uh, is logisch dat ze hem hier situeren, want dit is het enige wat we herkennen. We zeggen, ah, het zal daar wel zijn. Het, maar het paradijs lag bij de bron en waar we nu in zitten is in de delta. Want hij ontspringt nu in Turkije. En dus als je de bron van die rivieren wil, dan moet je stroom opwaarts gaan lopen. En waar die ontstaat. Moet je zijn en niet waar die in de zee uitkomt. Dat is de andere kant. Ik heb van de week te kijken. Weet je wel waar de Rijn helemaal ontstaat? Ja. Niet in Rotterdam, hè? Dan moet je in een end gaan. Dus de bron is wezenlijk iets anders dan de delta. Dus wij hebben het paradijs gesitueerd in de delta. Maar we moeten bij de bron zijn. Dus dat is dan een, een verkeerde aanname. Maar tussen Ede en nu zit de zondvloed, er zit platentektoniek, dat wordt continental drift genoemd. Hè. De, de aarde heeft bewogen. Nou ja, er is zoveel gebeurd sinds de zondvloed en sinds de schepping. En toch gaan ze proberen om dat te reconstrueren. En dat hebben ze gedaan. Nou, die platen die kun je zien, hè? want tussen de platen zitten ruggen en dat kun je zien als die donkere delen die door de oceaan heen liggen. Hè? Je hebt vast wel zo'n plaatje gezien, dat zijn de aardkosten die we bestaan uit, we drijven allemaal hoor. Zo bestaat de aarde. Dus de aardplaten zijn gescheiden door bruggen. En die bewegen. En dat, dat bewegen van die platen. Dat uh, geeft uh, geologische verschijnsel op aarde. En er zijn geologen. Christen geologen. Die zeggen dat is begonnen bij de zondvloed En wat wij nu meten aan seismische activiteit. Dat is nog steeds een klein staartje van toen. Want in de postliviale periode. Dus de periode vlak lang de zondvloed, Heb je ontzettend veel. Is het heel veel geweest. En het is steeds minder, minder, minder worden, totdat in de eindtijd het weer meer gaat worden. maar Dat is los van daarvan. Maar dit zijn de platen. Eventjes iets duidelijker, zodat je ziet dat er een rug dwars door de Rode Zee loopt. Daarom heb ik deze erbij gezet. En dan kan je ook begrijpen dat de rivier, als, als die Rode Zee is ontstaan, door het schuiven van de platen, want de Midian... En Afrika hebben aan elkaar gezeten. Dat zijn gespiegelde gebergten. En omdat dat uit elkaar is gegaan... kan je je voorstellen dat die rivier is verdwenen. En die ligt daar onderin als fossiel te liggen zijn. Dus dan zie je dat dwars door de Rode Zee... daar ligt zo'n grote scheur. Nou, de mogelijke huidige liggingen van de vier rivieren. Mogelijk. Dus het is een model, maar ik vind het een mooi model. Dan zie je dat de Pison... Dat is deze. Die wordt in dit model, ze dus zal straks een alternatief doen dat die hier ligt, in de golf van Aden. We hadden het trouwens net over de Persische golf. Zie je, dit is het twee gebied, Terwijl we hier Akaba hebben. Nou zie je dat je dus een stuk oostelijker bent. Hè? De Pison is dus een fossiele rivier die het het Arabisch continent doorkruist. De Gion ligt in de breuklijn van de Rode Zee... ...en daarom is hij ook verdwenen... ...want hij is door, de, door het scheiden van die helften daarin vertrokken. De gebergten aan weerszijden van de Rode Zee... ...die zijn gespiegeld... ...en dat is wel heel duidelijk dat het aan elkaar heeft gezeten... Dus de Rode Zee is ontstaan door platen tectoniek na de zondvloed. En daarom is die rivier verdwenen. Nou hebben ze geprobeerd... Kijk, deze, deze vier rivieren... die moeten een, Ze hebben dus geprobeerd door extrapolatie een gezamenlijke bron te zoeken. Want er staat heel duidelijk in het woord... Er ontsprong een bron en die splitste zich daarna op in. En uiteindelijk is natuurlijk heel die aarde... Door de, is één stuk land... Het is, dat kun je vinden. Het is allemaal uiteen gegaan. Dus het lag heel anders. Nou, dit is het alternatief van die rivier de Pison. Dan zie je dat die niet hier het Arabisch continent ook kruist, maar dat die hier opsplitst. Dus die ene die splitst daar naar het noorden op en die andere splitst hier naar het zuiden op. Dat is eigenlijk ook wel een logische opsplitsing als je vanuit de levensrivier de hele aarde wil bevloeien, nou, dan gaat het op die manier alle kanten uit. Dus dat is een ander model. Maar rechts heb je dus nu, zie je dat ze het doortrekken. Van, nou, dan zal dat de gezamenlijke bron zijn. Dus de, de vier rivieren hebben dezelfde bron. En in die rechterkaart hebben ze die verbinding gemaakt. En dan zie je dat de bron. ...nabij Jeruzalem ligt. Dat dat in Israël wordt gesitueerd. En dat het beloofde land dus eigenlijk de hof van Ede is. En dat klopt ook ontzettend met de profetie over het herstel van het paradijs. Want ik vind dat niet um, onzinnig dat als God een paradijs begon op aarde... ...met zijn oorspronkelijke plan, wat tijdelijk mislukt lijkt te zijn dat hij ook de, het uiteindelijke plan gaat herstellen, op precies diezelfde plek. En dat, daar heeft de Bijbel zoveel bewijs voor, dat het herstelde paradijs moet op die plek. Ezekiel ziet het herstelde paradijs, ik heb hier wel eens over gesproken, over het millennium. Hè? Hij ziet de levensrivier. Hij ziet de levensboom in een visioen. Dus precies die elementen van de Hof van Ede... die ziet Ezekiel in de toekomst. Het gaat terugkomen, zegt God. Ja. Dit visioen wordt heel duidelijk gesitueerd. En je leest daar makkelijk overheen... of je trekt die conclusies niet in je hoofd... omdat het... Ja, omdat je er geen licht op hebt of het valt je niet op. Maar dan staat er heel duidelijk als hij dat visioen krijgt. Je zou zeggen een visioen, joh. Hij is daar in Babel op het moment dat hij dat visioen. Want hij is in ballingschap, Ezekiel. Hij zit aan de rivier de Kebar. Dat is een zijtak van de uifraat. Dus hij zit in Babel. En dan krijgt hij een visioen. Dan zou je zeggen, nou ja visioen. Geef hem gewoon het visioen. Waarom moet? Maar dan, dan staat er iets bijzonders. Dus ik let daarop. In het 25e jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in 14 veertiende jaar. Volgens mij is dat de grote verzoendag. Tiende van de maand. Maar goed. Nadat de stad verslagen was, dat is Jeruzalem. De stad. Dat is niet Babel. De stad is Jeruzalem, want dat boeit Ezekiel natuurlijk. Natuurlijk. Op diezelfde dag was de hand van Yahweh op mij en bracht mij erheen. In een visioen van God bracht hij mij naar het land van Israël. staat er echt. Hij brengt hem in dat visioen naar het land van Israël en hij zet hem op een hoge berg. En dan ziet hij ten zuiden iets als een bouwsel. Dus in het visioen moet hij naar Israël gebracht worden om alles te zien wat hij moet zien. Toen sprak die man, een soort engel, of dat is een engel, mensenkind Zie met uw ogen, luister met uw oren en neem alles wat ik u laat zien ter harte U bent namelijk hierheen gebracht, opdat ik u dit zou laten zien Maak alles wat u ziet aan het huis van Israël bekend In dat visioen wordt hij daarheen gebracht Dat is een soort getransporteerd, weet ik het hij wordt daarheen gebracht. Hij krijgt dat visioen niet in Babel. Eens. Nee, hij wordt speciaal daarheen gebracht. En dan zegt, dan uh, nou ziet Ezekiel ook de levensrivier. Nou ja, dat, jullie weten dat wel, dat hij daar ontspringt. Maar ik wil hem toch even lezen. Dit is allemaal datzelfde visioen. Het duurt negen hoofdstukken. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis en zie er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten, Net verteld, het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. Hij is daar in de tempel, daar in Israël en hij ziet daar de levensrivier. Hij ziet daar ook de levensbomen, want hij mag op een gegeven moment ook door de levensrivier gaan. Eerst als zijn enkels, zijn knieën, zijn heupen, weet je wel. En dan ziet hij ook de levensbomen in heel dat visioen. Uh, 47 vers 8. Dan. En hij zei tegen mij, dit water... ...stroomt weg naar het oostelijk gebied... ...en het stroomt in de vlakte naar beneden... ...en komt uit in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Dit is de Dode Zee. Zij dus spreekt niet over een water... ...ergens op aarde. Nee, deze levensrivier... ...die jij nu ziet in de toekomst... ...die ontspringt hier in Jeruzalem... ...en die springt naar de Dode Zee. En er komt nog een tak... Uh, ...van dat water... De... Uh, Joel 3 vers 18, als iemand dat even, als iemand Joel 3 vers 18 wil opzoeken en dat zo even voorleest. Want ook dat is een bewijs, want God die, die lokaliseert, hij, hij plaatst het geografisch daar en niet zomaar ergens. Als iemand Joel 3 vers uh, 18 heeft, mag ik het even lezen, graag. Op die dag zal het gebeuren. Dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de Here ontspringen die het dal van Sittim zal bevochtigen. Dus het gaat hier ook over Juda, een bron uit het huis. Dus waar het mij om gaat, het wordt duidelijk gelokaliseerd. En in Ezekiel 47 vers 10 wordt ook nog gezegd... Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan... van Engedi tot En, -en ja, Dat zijn plaatsen in Israël. Ja, die zijn ja. Je kunt niet zeggen, het paradijs komt zomaar ergens op aarde. Nee, het wordt zo duidelijk gesitueerd... In Israël. En de levensrivier stroomt ook nog. Dat is Zachariah 14 vers 8. Die stroomt ook nog naar de Middellandse zee. Dat is aardig van God. Want dan hebben de volkeren. Niet alleen Israël wordt gezegend. Maar er gaat ook een tak. Nou die lees ik nou niet voor. Maar Zachariahs. 14 vers 8, de levensrivier, één tak, hij splitst zich. Dat is dan weer een weer verschil met het paradijs. In het paradijs heb je de bron en die splitst zich in vier, eerst in tweeën en daarna in vieren. En in het herstelde paradijs splitst de levensrivier zich in tweeën. Eén tak gaat naar de Dode Zee en één tak gaat naar de Middellandse Zee. Dus dat is wel een verschil. Dus die op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft naar de zee in het oosten, oh, dit is die tekstje, en de andere helft naar de zee in het westen. De zee in het westen is de grote zee, de Middellandse zee en de zee in het oosten is de dode zee het herstelde paradijs zal op exact dezelfde plek zijn als de hof van Ede daar waar het was en daarom zegt God ik ga het nog beter voor je maken als in jouw begin want dit is het begin van die grond waar God zo van houdt en dan zegt hij ik ga het nog beter voor jou maken dat is zo mooi de strijd om Israël en dat heb ik hier wel vaker gezegd. Dat is in feite de strijd om het herstelde paradijs. Het is de strijd om het land van Yahweh. Het is de strijd om de troon van God. Want in die herstelde paradijs zal dat huis van de heren staan. En daar zal de heren tronen. Dus daarom is dit ook... Dit is, daarmee begrijp je ook zoveel wat er op aarde eigenlijk gebeurt. Als je ziet dat het herstelde paradijs op de plek komt waar het paradijs eens was. Daar bij de bron. En dan snap je dat Abraham geroepen wordt van Urder-Galdea. Hij wordt van de delta naar de bron geroepen. En nou snap je ook waarom Israël uit Egypte moet... Om naar dat beloofde land te gaan. Want het beloofde land van hen is niet alleen een beloofd land omdat God het aan Abraham heeft beloofd. Nee, God heeft Abraham daar geplaatst omdat het zijn hof van Eden is. Dus het volk van Israël moet in het paradijs gaan wonen op de plek waar dat was. Dat is de helsgeschiedenis van onze God. En ik wilde dit graag uh, vertellen. Het blijft een model. Het zijn modellen. Voor de gelovigen een vreugde. Voor de ongelovigen zal het niet veel uitmaken. Maar dit is wat uh, het plan van de heren. Dus ik, dit bevestigt de waarheid van Gods woord. Dat dat niet zomaar een woord is. Het is de waarheid van Gods woord. En Gods woord is consistent. Het gaat gewoon door. Hij verandert zijn plannen niet. Het lijkt erop. Maar het gaat, het, de voleinding komt daar in het paradijs